voor een andere volgende ja, baal met poorsegels. Ja. We hebben hetzelfde probleem als met geen ja, ja, we, we, we kunnen nog er heel erg lang doorgaan, ja, maar de tijd ja. is helaas op. Ja, nou, het is helemaal geen pro probleem. Ik, uh, heel erg bedankt dat je eventjes wilde komen vertellen over jouw grote passie. Ja, ja. En ik heel hoop dat, dat het nog lang mag voortduren. Nou, ik ja. heb nog een grote passie hoor. Oh? Duangebied. Dat is, dat is, uh, Duangebied? Ja. Volgende keer, Volgende uh, <laughs> ik, ik ben hier. Uh, uh, toen zat uh, die van Lauw Lau Koper. Ja. Toen ben ik drie, vier avonden achter elkaar geweest. Drie weken, vier weken over uh, nou ja, Bramensap maken, shim maken, wow. Rama plukken. Wow, tegen dat dat hou je in gedachten. Bedankt, gedacht. Koop. Uh, ja, bedankt. Ja. Hartstikke goed.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 Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag dit jaar met een kleine 2% stijgt. De oliebehoefte in westerse economieën zal dalen, maar de vraag in opkomende economieën als China neemt juist sterk toe. Ook in het Midden-Oosten stijgt de vraag naar olie. Rusland gaat kernreactoren bouwen in India, dat door de snelle groei van de economie een enorme behoefte aan stroom heeft. In eerste instantie zet het Russische staatskernenergiebedrijf twaalf reactoren in India neer. Het is de bedoeling dat er na 2012 nog zes bijkomen. De twee landen sloten daarover een contract tijdens een bezoek van premier Poetin aan New Delhi. India tekende ook een koopcontract voor 29 Russische gevechtsvliegtuigen. Er is Rusland veel aan gelegen om de banden aan te halen met India. Dat de laatste tijd steeds meer zaken doet met de Verenigde Staten. Een moeder uit Birmingham moet zeven en een half jaar de gevangenis in omdat ze haar dochter van zeven liet doodhongeren. Ook de stiefvader van het meisje kreeg die straf opgelegd. Het meisje werd twee jaar geleden gevonden op een matras in een smerige kamer. Ze was zwaar onder voet en woog nog maar 16,5 en een halve kilo. Een paar uur later overleed ze in het ziekenhuis. Vijf andere kinderen uit het gezin werden ook verwaarloosd. Die zijn ondergebracht bij pleeggezinnen. Schaatster Renate Groenewold heeft op de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen haar carrière beëindigd. Ze werd vijfde op de 3000 meter. In 2004 werd Groenewold wereldkampioen allround. Als opvolgster van Antje Keulen-Deelstra, de kampioen uit 1974. Groenewold won twee keer zilver op de Olympische Spelen. Dit weekend neemt ook Carl Verheijen afscheid in Heerenveen. Het weer bewolkt met vannacht de opklaringen en minima van 2 graden aan zee tot 0 in het oosten. Morgen eerst zon, later bewolkt met motregen en een temperatuur rond 7 graden. Zondag bewolkt en grijs. Dit was... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu vrijdagavond live. Dit is de tweede uur van het Kunst- en Cultuurcafé van vrijdag 12 maart alweer, de tijd vliegt. Ja, de lente is een aantal, <coughs> heerlijk. Dit is de stem van Margot Oost-Indie, die drinkt altijd voor. Um, mijn naam is Tom Hendricks en wij uh, gaan zo meteen praten met uh, Kitty Warnawa. En daarna hebben we nog als gast Carla Hogendijk. maar eerst. Kitty, leuk dat je hier bent. Hallo. Ik heb je ooit in een flits op de boulevard gezien... toen het beeld van Sissy werd uh, onthuld. Maar heel erg fijn dat je er bent. Ik, we zijn ontzettend benieuwd. Vertel eens iets over jezelf. Uh, waar kom je vandaan? Uh, ik kom uit. Geen echte zandvoorten, uh, Nee Nee, nee, nee. Wij wonen hier nu elf jaar. En, uh, het bevalt heel erg goed. Het is een mooie, mooie omgeving, uh, bosrijke, veel ja. dieren. Uh, oorspronkelijk kom ik uit Overschie. Dat is uh, dicht bij Rotterdam. En ik woonde dicht bij de, bij de dierentuin, bij Blijdorp. ja. En als kind uh, was ik daar ook heel veel te vinden. En daar is ook uh, de liefde voor, voor de dierenwereld ontstaan. Dat is echt uh, van huis uit ook inge ingegoten. Ja. En, uh, Hoezo van huis uit? Nou, mijn ouders waren ook altijd uh, heel veel met de natuur en met dieren bezig. Ja. En uh, ja, als klein kind gingen hij daar natuurlijk ook. Je dacht ook zelf dieren. Ja, natuurlijk. ja, natuurlijk. ja, ja, ja. ja. En uh, als kleinkind ben ik ook op tekenles gegaan. en uh, schetsboeken mee naar de dierentuin. schetsen maken. En ik heb me daar steeds meer in, in, in uh, verdiept. Ja, verdiept. en opvoerdringen uh, gemaakt. En wanneer ontdekte je dat je kon tekenen? Dat je eigenlijk wel talent had? Als kind, hè, als, kind als je dat als je passie is, als je dat veel zit te doen, dan ontwikkel je dat vanzelf. Van is een vanzelfsprekendheid. En, uh, maar ja, als je steeds gecomplimenteerd wordt daarmee en daarna ook op, op les gaat en in mijn latere leven ook op de academie uh, tekenlessen echt gericht gaat volgen, ja, dan weet je wel dat, dat je beter dan gemiddeld tekent. En, uh, dat heb ik uh, met zoveel plezier gedaan. En, Daarom ben ik ook in mijn later leven naar de academie gegaan en alle disciplines doorlopen, aquarel en acryl en olie. Dus het is eigenlijk echt een rode draad, hier ja, is het gewoon zeer zeker. van jongs of aan ja. al, dat je iets kunt zien. Als, ja, en daarbij zijn, is dan het, het, het, het teken en het schetsen van dieren, dat vond ik toch, spreekt me nog steeds het meest aan. Ik maak wel uitstapjes naar menselijke vormen of naar tegenwoordig surrealistische abstracte vormen, dat, ik, dat spreekt me ook wel aan. Maar, een herkenning van een dier of een mens daarin. Dat vind ik eigenlijk toch wel uh, het me, wat me het meeste aanspreekt. En, en wat is dat dan precies? De... Op, op dit moment maak ik heel veel vogels. Ik, uh, ik vind, die verscheidenheid van vogels en de herkenbaarheid van, vind ik zo ontzettend mooi. En wat ook nog zijn wij gezegend met onze omgeving. Want er uh, vliegt hier zo diversiteit aan, uh, aan vogels voorbij dat dat echt... De moeite waard is om te fotograferen en te tekenen. en te, te beeldhouden, sculpturen, wat ik op dit moment doe. En is het dan vooral de vorm al? Ja, je de vorm beeldhouden. Ja, en, en uh, in, in het begin van mijn, van mijn loopbaan. heb ik dat wel heel erg figuratief gedaan. Dus echt het, het dier neerzetten zoals, zoals ze bestaan, zoals ze zijn. Maar naarmate je langer met, met de kunst bezig bent. heb ik die hele directe vorm en die hele figuratieve vorm losgelaten. En ja. nu maak ik wel veel meer geabstraheerde Dieren en vormen. En een, en elke kunstenaar zoekt ernaar om zijn eigen lijn te ontwerpen. Maar zijn ze nog wel herkenbaar als soort? Ja, ze zijn zeker herkenbaar. Want een uil is een uil en een, een, een, een, een meel is een meel. Je herkent een vogel heel vaak al aan zijn beleiding en hmm. aan zijn vorm en aan zijn snavel. En ik heb een curvatuur. Een, een, een stroming voor mezelf neergezet, zodat je al zie je alleen maar de schaduwen van het dier, dat je inderdaad herkent. Dit is een pinguïn, dit is een, een gier of een uil. Of, en dat, uh, dat is heel interessant om te doen. Omdat je eigenlijk achter het dier uh, de silhouetten van het beest herkent en ziet. En dat, het is tegenwoordig wel zo, hoewel er wel een hang is naar uh, realisme weer. Dat is als de economie daalt, is een ja. hang naar realisme ja. uh, ook herkenbaar. vast. Ja, dat, dat is, is vast. En dat is in, in, in de... In, in de in de loop der tijden, ik, ik doe elf jaar kunstgeschiedenis nu... en dan kun je die, die, die golfbewegingen oh ja, ja. ook in ja. de kunst kun je dan, uh, goed vasthouden... en, en goed ook uh, teruglezen. Mm -hmm. Er is nu dus een kleine hang naar realisme. Beïnvloedt dat ook? Jou, uh... dat beïnvloed, ja, het beïnvloedt je wel. En zeker als je in een, uh, in een, uh, in een collectief zit... Uh, hoe doe je dat? Ja, in, met een kunstenaarscollectief. Dan beïnvloed je met, met gesprekken elkaar ook. Dat geldt natuurlijk voor schilders. En dat geldt voor beeldhouwers. Dat, dat, die stromingen die beïnvloeden elkaar. Uh, wat je dan wel moet proberen. Is om je eigen lijn vast te houden. Uh. je eigen uh, ideeën vast te houden. En altijd proberen. Toch afwijkend te zijn. En, en herkenbaar te zijn. Van net de andere kunstenaars. En hoe doe je dat dan? Hoe raak je dat je, je, je moet natuurlijk veel naar uh, werk kijken van anderen en veel tentoonstellingen aflopen, maar je moet vooral ook heel dicht bij jezelf blijven en uh, daar waar je goed in bent dus zelf die tekeningen maken en zelf gaan ontwerpen, dan moet je, dan moet je niet te veel uh, je laten leiden door... Anderen of, of, of leraren. Of, of mensen die je willen beïnvloeden. Als je net van de academie komt. Ben je heel, heel erg beïnvloed. En dat moet je ook weer loslaten. Zodat je ja. je eigen lijnen kunt vastzetten. Ja, ja, ja. Heb jij een dusdanige stijl. Dat een ander kan zien van. Hé hey, dat is van Kuti. Ja, ja. ja. Ik ben nu, nu ik ben al twintig jaar bezig. En uh, inmiddels uh, is het gelukkig. Dat mensen zeggen. Hé dat, ik heb werk van jou gezien. Omdat ik, omdat ik heel veel. Uh, uh, Mensen, ja, ja, jij maakt die holle, holle vogels, maar dat zijn de curvature lijnen die ik neem. Dus echt de schaduwen en de silhouetten. En dat, is, uh, dat wordt niet veel gedaan. Daarbij werk ik uh, uh, met, met hele donkere patines. Ik werk in brons. En als, als brons is het natuurlijk heel prachtig van kleur van zichzelf. Want het is ja. rood, geel, ja. goud. Ja. Het is dus messing, koperkleur. Ja. Heel mooi van zichzelf. En uh, brons wordt altijd gepatineerd. En heel veel mensen zien de, de, de tuinbeelden, de parkbeelden. Ja, dat zijn die hele donkere, vaak wat somber, saai gekleurde beelden. En brons is heel levendig. En brons ja. kun je prachtig polijsten, als, als ja. goud keurt polijsten. Ja. Dat blijft ook mo Dan blijft blijft het, het, mooi. Je hebt natuurlijk wel een onderhoudsplicht, want ja. dat heb je eigenlijk ook met de, met de ja. stadsbeelden. Ja. Ja. En uh, wat ik bij mijn werken doe, is, een, uh, is altijd een gedeelte polijsten. Net dat mooie glimmertje aangeven. geven. Ja. En dan ga, vooral je natuurlijk al gauw op de snavels of de poten of een lijn van de vleugels. En dat, dat wordt niet veel gedaan omdat het onderhoud vergt. Mm -hmm. Maar daar, dat is natuurlijk ook een, een punt van herkenning in je werk. Ja. Ja. Dat gieten doe je dat zelf? Het, het, het gietwerk doe ik niet zelf. Dat doe, doe ik bij de bronsgieterij Chameleon in Haarlem. Maar het afwerken en het de voorbewerking, dat doen we allemaal zelf. De malen maak je ook zelf. De malen maken we zelf. Ja. Je hebt het uh, over wij. Ja, mijn echtgenoot is altijd uh, heel actief. Oh, je hebt een uh, Goede assistenten. Uh, ja, en het is natuurlijk ook heel zwaar werken. Het is ook ja, he? fysiek uh, erg inspannend. Mm. En uh, het is ook een heel technisch klusje. En gelukkig... Uh, Heb je een technische man? Ja, ook. En uh, ja. Het, is, het is een precies werkje. En heel natuurlijk een geduld werkje. En, uh, dus dat doen we zelf. En ik ben ook nog wel zo'n freak Dat ik uh, niet veel van de... Je wilt niet te veel uit fases handen. uit handen kan geven. Nee, nee. Ja. <laughs> ja. Nee. En het, als, je, als je werk gegoten is, dan zitten natuurlijk allerlei verbindingstappen en tuiten ja, aan het ja. werk. Nou, eerst komt het grove werk, het slijptool, de, de, de reststukken afhalen. En dan wordt een beeld gezandstraald om de, om de, om de, om de giethuid bloot te leggen. En dan ga je met drevels en slijpen en het ciseleren, het beeld wordt dan gesiselleerd. Dat, uh, daar ga je mee aan de gang. En dat dat doe ik allemaal zelf. Ja, ja, dat is allemaal van ja. vaktermen. Maar nou, als en je dat het is... maakt, heb je dan een concreet uh, ja, een concreet vogel die Meestal, je dan ja. nou, zo? Het, het onderwerp is concreet. He, als ik zeg ik wil een, een flamingo maken. Dat ja. is een herkenbare ja. vogel. Dan is dat wel concreet. Zijn vorm, ik wil dan niet zo'n zo zo statische flamingo met één, peet, één pootje opgetrokken, zo'n nee. zo rijger positie. Nee, nee. Dat, dat, ja. altijd uh, zoeken naar een, een, een boeiende. En een uh, dynamische houding. Want dat blijft natuurlijk veel langer boeien. Yeah. Daarbij komt als je een beeld abstract neerzet. Dat het veel langer blijft boeien. Dan wanneer je echt die reiger. Yeah. Oh ja, een reiger. Yeah. En men loopt door. Yeah. Maar yeah. als je twee keer moet kijken. Yeah. Yeah. He, het lijkt wel een... Of iets kunt zelf in kunnen ja. vullen. Of ja. aan kunt vullen. Ja. Dat is wat je is moet, het wel een reiger. Ja. Als je, wil, je moet bewerkstelligen dat mensen... van verschillende kanten blijft kant. boeien. Ja. Ja. En van alle kanten blijft ja, boeien. Precies, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, je moet het ook gewoon in een kamer... Dus daar draaien dat het ineens een heel ander dat, ja, beeld, je moet je beeld is. Ja, dat je moet je zeker ja. met een beeld kunnen doen. Dat het, als je de achterkant bekijkt of de zijkant bekijkt, dat die ook boeiend is. Ja. Ja. Ja. Ja. En hoe lang ben je nou met een beeld zo bezig, of is dat moeilijk te zeggen? N uh, nou, gemiddeld toch wel drie, vier maanden. Zo, ja. He. ja het is natuurlijk uh, niet alleen een langdurig proces, maar je moet ook een, een, een idee, een schets eerst uitwerken. Als de schets is uitgewerkt, dan begin je met een frame opbouw. En dan maak ik, ik werk in was. Er zijn kunstenaars bronschieters, ook een beeldend kunstenaars, die in, in klei werken. Ik doe het wel eens, maar klei is zwaar. En je moet een natte doek overhangen. Het is, het is uh, uh, wat kwetsbaarder en het, het droogt uit. En was kun je weer even wegzetten. Kun je omheen lopen. En dan, daar kun je aan blijven doorbouwen. Even stopnemen. Ja. Je kunt doorbouwen, afstand nemen. En je kunt het, het is een het materiaal waar ik heel graag mee werk. Ja. Dus als je het frame opgebouwd hebt. Uh, en daar staat en valt je werk ook mee. Je moet goed zijn Ja, als je frame moet, ja, gewoon, ja. je frame moet kloppen. En, ja. uh, dus dat is altijd een belangrijk moment. Toch? Heel belangrijk op het moment. het moment dat je zegt, van. nu ja. kan het verder. Ja, dan kan het verder. En als je ja. denkt, van, nou, ik stut het wel of ik steun het. Nee, dat, dat werkt niet. Dus nee. Vanaf de basis moet het al kloppen. Ja. Je tekening moet al kloppen. Ja, ja, ja, en dan uh, kun je doorbouwen. Ja. En als, de, als het wasmodel klaar is, dan, dan breng ik het ook niet direct weg. Heel enkele keer denk ik, nou, dan ben ik zo verrukt. Dan moet het direct ja. gegoten worden. Maar meestal laat ik het even een paar weken staan. En dan, ja, dan, dan kijk ik en dan, dan, dan wordt het naar de gieter gebracht. Ja. En dan begint het proces uh, van de mal maken. Ja. En dan wordt er een, een, een, een wasmodel, een hol wasmodel gegoten Dat moet weer geretoucheerd worden. Ja, ja, ja. En het geretoucheerde, bijgewerkte... Wasmodel, mm -hmm. Daar wordt dan de gietmal omheen gebouwd. Mm -hmm. En dan wordt het uitgestookt. Want ik werk met Perdu, de verloren wasmethode. Dan wordt zo'n hele grote uh, gipsmal in, de, in een uitstook overgezet. Het wasmodel wordt eruit gestookt. En het wordt gevuld met brons van 1300 graden. En, het is ik, massief allemaal? Ja? Uh, een, een beeld wat driedimensionaal is, mm -hmm. dat is niet beschikbaar. Want brons schiet je alleen maar in een schil. Een sessie bijvoorbeeld aan de boulevard is, is mooi dun gegoten. Dat is altijd een, een, een professionele term. Oh, het is mooi dun gegoten. 2,5, 3 mm. Dat is een hol gegoten beeld. Want brons kun je niet massief gieten. Nee, je nee. kunt maar nee. tot een bepaald aantal millimeters schieten. Anders krijg je net als bij een kaars. Uh, wij noemen dat krimp. Mm -hmm. dan dat, dat uithol-effect. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat uh, brons wordt uh, alleen massief groot. Als je die schil giet, en daar heb ik met mijn, uh, met mijn curvature vogels, als ik alleen maar die beleiding maak, ja, dat kun je dan massief uh, gieten. Want er is... Maar één kant. Ja. Maar, maar je, uh, nog even, als ik het goed snap, je, je, je, je werkt op basis van een tekening. Het is niet zo dat je, hè, want het voorbeeld van die flamingo, je hebt niet een flamingo in de kamer staan. Bewijs, nee, gekeken, nee, nee, nee ik, ik, ik bekijk heel veel foto's. En, ja, uh, foto's ja, ja, ja, ja. Wij, wij hebben nou, dat is nou juist de vogel die we er net niet nee, hier nee, hebben. Dus, <laughs> <inderdaad>, nee, nee, <laughs> Dus dan moet je toch echt voor naar de dierentuin ja. of naar de tropen. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, maar, uh, een, een zeemeel, ja, dan ga ik hier op een bankje zitten en dan ga ik foto's maken, kijken, want het zijn de meeste in de lucht. Ja, en dat, dat is, is zo prachtig. boeiend. Ja, is heel boeiend. Ja, en dat is natuurlijk een vogel van ons, van hier. Dus ja. Die moet ook neergezet ja, ja. worden. En niet op een zak patatje en pikkend. En, want ze worden natuurlijk ook weggejuild. Ja. Weg, uh, en zijn niet de meest, de meest sympathieke vogels, maar het zijn uh, ja. kunstenaars in de lucht hoor. Ja, ja. dat is prachtig. Ja, ja. De lucht. dat vind ik ook. Ja. Ja. Jij liet ja. al even de naam Sissy vallen. Ja. De tweede Sissy. Ja, ja, ja. <coughs> Heb jij nou enig idee wat er nou. Maar die kunstenaar van het eerste beeld is gebeurd. Ik vind het zo ongeloofwaardig het is, het is een merkwaardig verhaal. En is een, het was een Oostenrijkse kunstenaar, heb ik begrepen. En niemand kon hem meer vinden. Niemand kon hem meer vinden. Uh, er is echt heel erg goed naar hem gezocht. Omdat het beeld wat hij had uh, gemaakt en ontworpen... Ja, de tand des tijds niet heeft doorstaan. Nee. En, dat is ook een chagrijnig kring, maar dat is niet. Een... <laughs> ja, ja. ja dus, ik heb gelukkig heb ik van ja, de Tom vorige spreker van de <laughs> <van laughs> ik foto's gekregen van Sissi. Want die had hij allemaal in zijn bestand. Want er zijn in de dus foto's van keizer in Sissi. Ja, ja. Ja, hier en en nou, daar heb ik heel dankbaar gebruik van ja. gemaakt. En op internet uh, heb, ik, heb ik heel veel foto's van haar uitvergroot en, en uh, meegenomen. Zodat ik een nieuw ontwerp van haar kon maken. En het dus was, dat was eerst niet de bedoeling, hè? Nee, de bedoeling was om een beeld te, te renoveren. Maar ja, was geen begin ik, ik, ik, ik werk in brons. Ja. En om dan een beeld wat van steen gemaakt te renoveren. Nou, dat, dat, dat, dat kon ik helemaal niet rijmen met elkaar. Ja. Ja. Ik denk, nou, ik wil met alle liefde een nieuw, nieuw beeld van Sissi maken. Maar dan wordt het ook een Sissi uh, als keizer in Sissi. En, ja. uh, want uh, ja. het, was, het was een hartstikke mooie, uh, vrouw. mooie vrouw. Om te zien, ja. eren wie eren toekomt. Dus het moet ook wel een beetje klein glimlachje op de lippen heb ik getoverd uh, neergezet. Ja. En ze is ook een stuk groter geworden. Want ja. het was, ja, het was mooi, een, klein, ja. een klein vrouwtje. En, en uh, dacht nou, ze mag daar best wel pront en vier op de boulevard komen staan. Ja, en, uh, ja ik, uh, ik, ik ben nog steeds als ik langs loop, dan... Uh... Oh, je zegt er nog zelf Ja, zei ik, dan geef ik even aai ja. over de bolletje, ja. Ja, ja. Zijn beelden jouw kindjes? of uh... Ja, zeer zeker. Ja, ja. ja. Het is, het is, maar je kan er wel afstand van. Doen. Ja, je moet op een gegeven moment wel. Natuurlijk, want ik, ik, ik wij hadden het laatst geteld. In, uh, in, die, in die 20 jaar heb ik iets van 273 beelden gemaakt. Ja, dat kun je niet. 203 203 kun je niet allemaal in je huis mm -hmm. en in de tuinen zetten. Mm -hmm. Dus ja, ik, natuurlijk. Het, het, het, uh, bij, op een verkoopexpositie uh, doe ik er afstand van. Maar ik, ik fotografeer alle beelden en ik een boek uitgegeven samen met Wim Nederlof een, een vriend van ons een, een Rotarian als gegoten ja, ja, hebben we een, een, mijn eerste boek Dierbaar en Denkbeelden die heeft hij heeft heel veel werk gestopt daar ben ik hem tot op vandaag erg dankbaar voor en uh, daar kreeg ik ook heel veel spin-off van een mooie expositie op het circuit van Zand. Wat toen bleef het echt allemaal mooi bij huis. Ja, ja, ja. En uh, inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. Dus wilde ik, is het weer tijd voor een expositie en een nieuw boek. En dan, ja, dan, dan, als ik een beeld heb verkocht... Dan vraag ik ook wel aan de... ik het gaat rondzingen. Vraag ik wel aan de, aan, de, aan de mensen die een beeld hebben gekocht. Van joh, vind je het leuk als het in de tuin of in, bij ja. jullie thuis... Als het dan uh, gefotografeerd in het boek komt. Ja, en het Niemand? Niemand zegt nee. nee. nee, nee. nee ja. Want het is, nee. is ook leuk. En werk je in opdracht? Of ja, ik vaak werk, ja, ik werk in, maar... natuurlijk. Want in de opdracht ja. werken, dan ja. kun je weer vrij werk voor ja. maken. Zo, ja. werkt, zo, zo ligt het. In de kant. Ja. Uh, ik had met een grote opdracht van de Koninklijke Luchtmacht gekregen vorig jaar. Uh, het, het was echt het jaar van de luchtmacht. 90-jarig bestaan van de burgerluchtvaart. 100-jarig bestaan van de militaire luchtmacht. En toen wilde. De staf, de generaal had mij benaderd en of ik een, een, een nieuw beeld voor het nieuwe kantoor in Breda wilde maken. Leuk, nou, een valk. En dat was, het, was, kwam, het kwam heel mooi op, op, op mijn pad, want een valk is het uh, de vogel in het wapenschild van de, van ja. de luchtmacht. Mm -hmm. ja. Uh, dus wilden ze wilde dus dat ik een hele grote valk, maar wel met de vleugels gespreid, dat moest toch wel een klein beetje op een vliegtuig lijken. Oh, yeah, yeah. <laughs> en ze uh, dus hebben ik een hele grote valk gemaakt. En, uh, en uh, een, een kleine serie, want ik maak meestal pièce uniek. Het is een unieke stuk, klein, eenmalige stukken. Maar een kleine serie van tien voor de scheidende generaals en officieren. Dus oh, yeah. dat, dat, uh, dat ja. was erbij. Maar het was natuurlijk voor mij. Prachtige, nou, prachtige, prachtige opname. Maar dus dat staat nu ja. in de trip van Zadeland gezien? Dat staat nu in, het, in, in Breda, in het hoofdkantoor. Ja. En uh, uh, in, ik heb voor de Telegraaf heb ik een. Het uh, is hoofdredacteur van Telegraaf. Oh ja, ik, dat... dat zag ik op je website. Ja, in geval. En, en die ja. meneer, dat is een, een vogelaar, hè? Ja. Dat, is, dat is de term. Ja. Ja. En uh, dat kwam uh, ook mooi uit. Die, uh, heb ik uh, twee grote. om een wereldbol vliegende. Uh, Gieren vaak nieuwschieren waren het natuurlijk. Ja. En, uh, ja. Dat hebben we in de tuin gezet. En, uh, ja, dat, is, dat, dat zijn natuurlijk prachtige grote opdrachten. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. Nou staat, uh, zit je dus in de openbare ruimte, heb je ja. meer beelden in, in, in de publieke ruimte staan? Nou ja, wat ik dus net vertelde van, uh, van de, van de luchtmatstaand in de publieke ruimte. En ik maak ook tuinbeelden. Uh, nee, maar ik bedoel dus... In, het, in de, in de oh, Bij, bij aan, aan de Van, van lanschot hier staat een uh, staat natuurlijk ook op publieke ruimte. Mm -hmm. Natuurlijk staat een uil mee. mij. Mm -hmm. En uh, uh, in, de, in Naarden, de burgemeester van Naarden heeft twee hondjes in... Uh, in het uh, in, Maar dat is, was in 1988 al dat ze daar... Dus publiek in de, mm -hmm. in de publieke ja, het ruimte hond. Al. ja. ja. <laughs> ja. ja. Wow. Maar ik, dat, natuurlijk, dat streef ik wel na. Het ja. is mooi, een ja. uh, publieke opdracht. Want nou, dan wordt, het, je wordt je werk door heel veel mensen gezien. En dat is toch waar je als kunstenaar, ja, dat is leuk, dat is bevestiging. Dus ja. uh, niet alleen aan particulieren. maar ziekenhuizen, gemeentehuizen. Ja, dat, uh, en je hebt je atelier hier in Zandvoort? Aan huis? Aan huis. heb ik atelier aan huis. Dat is mijn werk- en mijn ontwerpatelier. En daar staan, uh, daar staan sculpturen, die staan bij mij thuis op. He, als ze naar de exposities gaan, worden ze van, van huis uit uh, daar vervoerd. En ja, dat is ook een bezichtigingsatelier en een verkoopadres. Ja, ja. ja. En nu heb ik uh, op stapel staan een, uh, een expositie in het station in Vogelenzang. Het oude station. Het oude station, oh, ja. het, het schouwspel. Ja. En dan ga ik samen, fotografie uh, samen met, een, met een landschapsfotograaf... Dat, dat harmonieert ook heel mooi met elkaar... Ja. Ga ik een, een expositie geven vanaf 25 maart? Ja. Dus uh, Gauw al dus. Dat is al snel. Dat ja. wordt Over anderhalve week wordt dat ingericht. En, ja. dan, uh, en hoeveel beelden ga je daar... Ik ga daar negen stuks neerzetten. Ah, ja, ja. Want het is een, een gedeelte van het, uh, van, het, van, het, van het schouwspel wordt dan Atos atelierruimte. En daarachter is een, een high-tea-gelegenheid, ja. het restaurant. Ja. Dus dat is een, een mooie doorloop. Maar ja. dat zijn wel. Uh, Per, per jaar geef je natuurlijk een aantal uh, ja. grotere of kleinere exposities, maar een, een grote overzichtsentoonstelling. Dan doe je toch meestal, meestal eentje in de vier, vijf jaar. Want Simpelweg om de reden dat je natuurlijk zoveel tijd kwijt bent met het maken en het afwerken van ja. je ja. collectie. Ja. Maak je ook nog wel uh, schilderijen? Ja, toevallig. Heel af en toe heb ik zin om te schilderen ja. en dan... Uh, dan, dan, dan doe ik dat als, als puur als een verzet. En, en, maar dat worden toch bijna altijd uh, geabstraeëerde dieren. Ja. Toch ja. altijd weer dieren ja. ook. Ja. ja. En, en uh, dieren, aquarellen maken, schetsen, maar snelle schetsen maken. Dat vind ik toch ook wel heel leuk. Dat blijft ook heel leuk om te doen. Als, ik heb thuis een uh, hond en twee katten. En als die uh, in een merkwaardige poos zitten of dan dollen door thuis zijn. Die zijn toch wel, uh, ben je weer ik heb ja. Ze, ja. Ja. ja, dat is toch wel heel leuk om te doen. En dat ja. boek. Het tweede boek. Het tweede boek, ja. Het tweede. Het heet dus Als Gegoten? Hè? Ja, de, de, de, de naam is al bedacht. Ja, ja. Dat is mooi. mooi en uh, het als Gegoten past ook bij mij, want ik doe het, ik, ik doe het dan zo ongeveer twintig jaar en het past me ook als ja, het een mantel. Ja, dus Vandaar dat, voor jou, ja. Dat, uh, ja. ja en daar, daar komen de, de nieuwe werken in. En uh, de werken die al verkocht zijn, ja, die, die moet ik even teruglenen. Want er uh, hangt natuurlijk een expositie aan vast. En, uh, maar ik neem aan dat dat. Uh, door de eigenaren wel wordt toegestaan. En, daar, daar, ja, en wanneer ik, gaat, dat, gaat dat gebeuren? Ja, ik, ik wilde dat eigenlijk uh, dit jaar uh, uh, ontwerpen. In ieder geval de collectie afhebben en de het beelden fotograferen is heel lastig. Wat het is het? Ene, natuurlijk, ja, toch als statische gegevens ja. die je moet fotograferen. Dus ja. ik wilde dat dit jaar uh, ja. afhebben. En ik was heel optimistisch Ik nou, dat doe ik in het voorjaar. Maar uh, ja. ik, ik heb ja. nog een aantal grote werken in was staan. Ja, die moeten toch eerst af. Want, ja. uh, dus, maar ik, ik, ik, ik, er wordt aan gewerkt. En ik, ik popel ook wel weer om het te gaan doen. En, uh, want het is natuurlijk toch wel een, een, een geïsoleerd beroep. Je, zit, je bent natuurlijk ja. in het atelier alleen bezig. En je bent ja. aan het ontwerpen en aan het maken. En, en je sluit je toch wel af voor de, voor de buitenwerk. En dat is niet goed, want je moet natuurlijk... Contact te hebben avonden zoals met. dit is voor mij natuurlijk ook ja. fijn om naar buiten te treden. Ja, dus je PR, dus dus je dat, PR doe je ook, dat doe je ook zelf? Nou, vooral, ja, of, uh, inmiddels is dat natuurlijk, wordt dat natuurlijk een beetje veel om zelf te doen. Ja. Naar aanleiding van, het, uh, van de sculptuur die ik voor de Telegraaf heb gemaakt... heb ik een, een interview gedaan, een landelijk interview. Ja. Uh, dat was een, een mooi overzichtsinterview... Uh, in ja. november is dat geplaatst en daar van daaruit. Maar waar is dat geplaatst? In de telegraaf, In de telegraaf ja. zelf. Nou ja, dat ja. is natuurlijk. Ja, dat En, bekend en dat en heeft een enorme spinnen Want mensen uit Limburg en ja. mensen uit Zeeland hebben ja, me toen benaderd ja. Ja. en dan heb ik opdrachten uitgekregen en uh, belangstellenden uitgekregen. Ja, dat is een, dat dat dat is een uh, die die krant wordt natuurlijk echt landelijk verspreid. Ja. En ja. over zee. Ja, dus precies. Straks ga je internationaal. Ja mijn, of vriendin, ga je, ja, mijn vriendinnetje in Bonaire die ja, kroopt de telegraaf. <laughs> ja. en zei, nou, dat is natuurlijk toch wel heel erg leuk dat ze ja, dan je ja. naam ziet staan. Oh, en je en, kunt nog jaren vooruit. Ja, ik kan, ja zeker. Qua inspiratie en qua, qua, qua, qua werklust ja. kan ik nog jaren voort. Het ja. is natuurlijk toch wel een, een zwaar beroep. En af en toe moet je een, een, iets, een stapje terug doen. Simpelweg omdat het lichamelijk ja, toch en wat, veel van en je krijgt. En wat doe je dan? Als je een stapje terug doet? Dan schrijf ik gedichten. Oh. <laughs> ja, ja of, of, je, Wil je daar uh, ook wel eens over vertellen? Daar zou ik best over willen vertellen. Want mijn, wat, in het, wat mijn grote droom nog is, is om een keer een, een, een kinderboek of kindergedicht te maken. En dan daar illustraties bij doen. Want dat is iets wat je natuurlijk vanaf je bureaustoel kunt doen. Iets minder zwaar. Maar zolang ik nog het, het zwaardere werk aan kan, uh, wil ik ja, het doen. Dus dat doen. Ja, maar ja. het stopt niet alleen bij het, uh, het beeld houden en het schilderen, hoop ik. We houden dat in gedachten. Ja. Heel graag. Ja. <laughs> Kitty, bedankt voor je komst. Ja, graag. heel erg bedankt voor je komst. En heel veel succes. Dank u wel. Laat even weten wanneer de tentoonstelling wordt geopend. Ja, heel graag. Dan, ja, want het, 25 maart. Vanaf 25 maart. We gaan we 23 maart gaan we inrichten. En dan, het wordt echt een moeite waard. Wat ook de fotograaf, de, de natuurfoto's en, en, en vogelsculpturen. Ja, dat harmonieert gewoon prachtig bij elkaar. Het vliegt in elkaar. Het vliegt in elkaar. Oh, geweldig. Ja. Bedankt. Dank u wel. Dank u wel. laatste gast aan tafel. Carla Hoogendijk. Hallo. Goedenavond. Dag, een beetje dichter bij de microfoon graag. Even schuiven. Zo. En een poot. Jij mag uh, beginnen. Ah, Marga. nou wat een eer. <laughs> ja, wat. Carla, je bent uh, gastvrouw op de Algemene Begraafplaats uh, in Zandvoort. Onder andere. Onder andere. Ook op andere plaatsen? Nou, ik ben in dienst bij uh, uitvaartcentrum Haarlem. Ja, en uh, daar loop ik dus ook uh, gewoon gastvrouw te zijn. Ja. En uh, zijn er zijn overledenen in bejaardenhuizen... ...waar de... Uh, ...die dus door ons uitvaartcentrum uh, gedaan worden. Dan, en die hebben ook een officieel bezoek. Dan kunnen we daar ook naartoe. Oh ja. Maar mijn... Mijn stekkie is Zandvoort. Jouw stekkie is Zandvoort. Ja, als Zandvoortse uh, Tuttebol hoor oh, ik bij Zandvoort. Oh, je, je woont ook echt in Zandvoort? Dat ja, ik hier ben uit, hier ja. aangespoeld en al. Oh, aangespoeld en al, ja. Maar hoe ben je in dat werk terechtgekomen? Nou, mijn man die heeft vanaf 1971 rijschool. En op een gegeven moment, na een x aantal jaar, was de hele rijschool weer een beetje aan het uh, verpieteren. Toen zijn ze samengegaan met elkaar uh, in Zandpoort. En na zeven jaar wilde hij toch weer terug naar Lekker Alleen in Zandvoort. En ik zat daar in Zandvoort achter de receptie. Lekker afspraken maken, mensen, bla bla bla. Ja, in, de, in de rijschool? In de rijschool. Oh, ja. Maar ja, dat hield op. En toen zat Carla op de bank en dat vond ik maar niets. Nee. nee. En toen stond er een advertentie in het krantje van uh, gastvrouw gezocht in het uitvaartcentrum. Ja. Van een uitvaartcentrum-harem dus en, ik had nog nooit met iets te maken gehad nee, uh, als hier nee. en daar een overledene. Ja, ja. Ik heb erop geschreven. en Ik was de enige. En dat was dus nog in de poststraat. En, en ik werd daar ontvangen. En toen werd erbij gezegd door de manager van... Ja, sorry hoor, het is hier een beetje koud. Maar het duurt zo lang voor het warm is het gebouw. En ja, sorry, we hebben ook geen kopje koffie. Oh, nou ja, dan kunt u ook uh, achter mij aanrijden. Want in Tolle staat 35 heb ik wel warmte en wel een, een kopje koffie. Ja. Dus ik ging met mijn toem, toekomstige baas. Geweldig, ja. Dus hoe, en, lang, hoe lang doe je dit nu dan? 17 jaar. 17 jaar. Jeetje dus al. Ja, ja. Zowat antiek. Dan heb je al heel wat uh, voorbij uh, zien komen. Ja, ja. En, en wat wordt er nou van een gastvrouw verwacht? Uh, sowieso het uh, elke dag... Uh, Kijken of de overledene nog in een goede conditie is. Als er een, een afscheidsbezoek is. Zorgen dat de bloemen die er bezorgd worden... bij de goede overledene terechtkomen. En er netjes bij staan. Mensen ontvangen. En, en ja, ook troost zo goed mogelijk opvangen als dat nodig is. Mm -hmm. En bij een officieel... Bezoek, dus de, de, men, de, de, de gasten ontvangen en zorgen dat er koffie en thee is. En, uh, en eventueel met uh, na, dichtst naast na bestaande de kist sluiten met elkaar. En, uh, ja, en het, men vindt het, uh, dat merk je dus gewoon in de loop van de tijd... dat ze het heel prettig vinden als er een bekende kop staat in Zandvoort. Dat ja. ze weten, we gaan naar, naar het uitvaartcentrum, maar nou ja, zij staat daar... Ja. Ja, ja. Dat, het is altijd iets makkelijker als je ja. een bekende... Ja, maar is het voor jou ook makkelijk? Ja, ja, ja. ja? ja, ja het nou niet makkelijk. Het, uh, Neem het, niet het mee is naar huis? Een, nee, dat dus zeker niet. Maar ik vind het gewoon heel bijzonder om die te doen. Het, het klinkt zo stom om te zeggen: ik vind het een leuk beroep. Dat, dat, want dat is het ook niet. Het is een mooi beroep. Ja, dankbaar bedoel, beroep. Heel in. dankbaar en, yeah. en, en heel, heel warm. Het is net zo bijzonder, zeg ik altijd, als dat mensen bij een geboorte aanwezig mogen zijn. Yeah. Dat je bij zoiets ja, intiems. Het is, ja, het is iets heel intiems. Ja, en ja, ja. dat je daar dus dan toch een klein helpend handje kan geven. Yeah. Om, om, om de mensen een beetje bij te staan in, in de hele, hele moeilijke periode. Ja. Yeah. En, maar, maar dat is iets, daar heb je geen opleidingen voor of wel? Nee, nee dat, dat is iets je, wat je gewoon vanuit. En dat weet je ook niet of je dit, dat kunt. Nee. Ik, nee. Was, ik, ik was net drie weken, drie weken alleen bezig in de postraad. En toen overleed de vriend van mijn zoon van 18 jaar. Oh jee, ja. En toen heb ik dus ook inderdaad hulptroepen ingeroepen. Jongens, kom er alsjeblieft bij, want ik weet niet of ik dit aan kan. Nee en euh, Nou, ze kwamen bij, stapje voor stapje, dus naar, naar de kist kijken. Ja, oké, okay, dat is hem. En toen kwam, euh, kwamen de ouders en zusje. En toen kwam de, kwam de bloemenman. En toen met zusje de bloemen binnengebracht. En toen ging het helemaal tussen haakjes makkelijk lopen. Van want zelf, iedereen van had zelf. gewoon zijn taak om de bloemetjes mooi bij hem te zetten. En, ja. Maar ja, dat is natuurlijk... Uh, ...verschrikkelijk moeilijk... ...en ook bij zo'n rouwbezoek... ...dat je dus ook de vrienden van je, van je, je eigen zoon... ...en de vrienden van ja, je zoon... Dat, dat, heel moeilijk, ja. dat, dat, ...dat zijn verschrikkelijke moeilijke dingen... ...maar op de een of andere manier... ...kan ik er schijnbaar mee omgaan... ...zonder ja. het dus, dus uh, aan onderdoor te gaan... ...of het ontzettend mee naar huis te nemen. Ja. Ja. Nou is het zo dat... Uh, ...elk land heeft een soort eigen cultuur... ...rond uh, geboorte en begrafenissen... ...en in Nederland... Uh, ...waren begrafenissen... Nogal aan strenge regels gebonden. Maar... En zeer star. In de, star? Ja? Zeer star. In de, de, de loop der uit... jaren is er gelukkig wel het een en ander veranderd. De uitvaartleider het... <laughs> zei hoe het moest. Ja, ja. <laughs> Was... nee, dat is gewoon geweldig veranderd. Ja. Uh, ik bedoel, in die 17 jaar gewoon van... van inderdaad een, een, een glazen deksel over de kist. En oh, alsjeblieft niet aanraken. En uh, zo en zo elk stapje verantwoorden. En nu mag iedereen... Ja, bepalen hoe hij het of zij het wil. De hele familie kan daar weer, uh, zelf, echt helemaal zelfstandig beslissen... hoe, hoe de uitvaart uh, eruit moet gaan zien. En heb je enig idee waardoor die verandering uh, op een gegeven moment kwam? Nou ja, de hele, kwam de hele mens, mensheid is ten eerste natuurlijk mondiger geworden... maar ook door de, de bekende Nederlanders die met uh, veel bombarie... Uh, de hele dingen anders doen... Anders beden, doen. Ja. Hele arenas afhuren. Ja, ja. maar eh, waardoor eh, ja, de simpele, gewone mens toch ook op enorme ideeën komt. Zit er veel na dan bij? Ja, oh dat is bij die geweest. Oh, dat is leuk. Ja. <laughs> Om dat ook te doen. Maar ook ja, eh, bij een begrafenis... Eh, de kleinkinderen op hun eigen uh, blokfluitgitaar ja. een, een liedje laten spelen... wat opa en, of oma zo verschrikkelijk mooi vond. En dat, dat maakt het allemaal gewoon wat, wat, wat makkelijker... om, uh, om met de hele moeilijke toestand op te gaan natuurlijk. Ja. en een kist zelf beschilderen, de kleinkinderen mooie dingen op de kist uh, schilderen... En dat is gewoon ontzettend, ontzettend mooi dat je de, die kinderen zo helemaal open naar zo'n kist van opa of oma of wie dan ook ziet gaan en met de Ja, De manier waarop je erover vertelt. Uh... Ja, ik vind, het, ik vind het heerlijk. Ja, dat, ik, dat ik, kan ik, ik aan je zien. Ja. Ja. Uh, ik wou dat ik er twintig jaar eerder in terecht ja? was gekomen. Ja, ja dat ben ik echt. Ja, want ja, toen waren ze nog streng. <laughs> ja. ja, misschien had ik het toen zo Je bent zo, op het goede uh, moment. Nee. nee, maar het is in de loop der tijd. Ja. In zeven jaar is het gewoon... Het is niet in één keer gegaan. Nee, het is nee, echt stapje nee. voor stapje gegaan. Ja. Ik bedoel, in de poststraat was het sowieso al van... Nee, geen koffie. Nee, geen rouwbezoek op zondag. Ja. En nu hebben we natuurlijk een prachtig uitvaartcentrum... Uh, op de begraafplaats met heel veel mooie, ruim mooie ruimte waar de mensen echt het uh... mooie muziek van Harry Jansen ja, da ja, ja dat, is, dat is in de oude de van ja. de, de, de begraafplaats het zijn ja. in feite natuurlijk twee, ja, uh, twee ja. delen maar uh, als uh, dus begraven gaat worden dan worden ze de, en ze zijn bij ons opgebouwd dan is het dan eh, en dan lopen ze vanuit het uitvaartcentrum door de, worden de deuren geopend ja. door de deuren naar de, begra de, de aula van de begraafplaatsen. Ja, dat is, dat is zo'n verschil met die poststraat wat we hadden... wat zo armatierig werd... En nu zo prachtige ruimte. Ja. En ben je nou de enige gastvrouw hier in Zandvoort? Of heb je contact met andere gastvrouwen? Nou, ja, dat is het feit. Kijk, ik sta dus gewoon op de, op de, op de Parklaan... Uh, een aantal malen per, per, per maand ingedeeld. En als ik op Zandvoort geen werk heb... dan ga ik, sta ik als gastvrouw op de Parklaan. Dus een en soort rooster is Ja, daar sta ik altijd dus met meerdere gastvrouwen. Ja, ja. En hier doe ik het altijd in mijn eentje. Ja. Dat, maar ja, het is... Uh, Plat gezegd, wel mijn toko. Ja, ja. En dat, zo, zo werkt het ook. Ja. Dat is dan ook het leuke eigenlijk van mensen die je dus inderdaad gewoon zelf bellen. Carla, die, uh, mama ja. is overleden, wat? Ja, heb je advies of uh, kun je helpen en, Ja, dat, of wat? maar dat, en dat, uh, een heleboel vinden dan van, ja, jee, dan word je in je vrije tijd erover gebeld, dat is toch ook niet leuk? Ja, nou, ik heb daar geen moeite nee, mee. Nee, nee. Want jij bent blij dat je zoiets Ja, ik, dat vind, kunt doen. Ik, vind dat, ik vind dat gewoon een heel mooi mooi idee om dat ja. samen te doen met ja. mensen. Ja. Nou is het zo dat uh, je vertelt dus dat het als dus alles, alles uh, veel losser wordt uh, bij uh, afscheid uh, nemen. Ook in Zandvoort. Ja, ook ja? in Zandvoort. Er wordt ook van, van, van alles gezellig meegedaan, meegestopt in de kist. Uh, mm -hmm. Papa die hield ontzettend van een whisky. Nou, Zo'n klein flesje whisky in zijn borstzakje. Of zijn shackie. Of uh, ja. een malle pet op. Want ja. dat vond hij helemaal gezellig als hij zijn pet op had, dan had hij vakantiebewijzen van spreken. Nee, die pet moet hij wel op. Ja. En dat is gewoon. Heel, heel, heel bijzonder eigenlijk... als mensen in die verdrietige tijd... toch ja. daarover na willen ja, denken. Ja, zo stilstaan bij hoe iemand ja, was. En, en, en, belangrijk dat, en was. kijk, en dat is ook het... we hebben dus dan ook wensformulieren waardoor mensen van tevoren al kunnen... He, als ze dat willen, erover kunnen nadenken van hoe en wat willen wij als wij ooit komen te overlijden. Want het is natuurlijk heel triest als, als uh, iemand overlijdt en je weet nog niet eens of iemand begraven of gecremeerd ja. wil worden. Ja. Want dan moet je, dat, dat zijn moeilijke beslissingen. Ja, hè? dan ja. ja, ja, ja. Uw, ja. Dat, ja. Uh, dat is heel, heel vervelend ja. als je dat niet weet. Ja, dat is ook heel vervelend. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, gebeurt het op waren thuis nog veel of gaat heel veel toch naar. Uh... Het rouwcentrum. Uh, het gebeurt toch wel heel, heel, heel regelmatig. Maar je moet er natuurlijk de ruimte voor hebben. Mm -hmm. En uh, ja, doordat uh, de, de koelinstallaties zijn heel veel beter geworden dan uh, zoveel jaar geleden. En dan sinds 1 januari kan men eventueel uh, dus tijdelijk gebalsemd worden, gedeeltelijk gebalsemd worden. Waardoor dus de... De, de, het lichaam ook niet acht, uh, achteruit gaat. Ja. En da, dat is natuurlijk ook toch best wel een mooie ontwikkeling. Daar ze, daar het mocht vroeger we... helemaal niet hè, in Nederland. Nee, mocht hier nee. helemaal niet. Ja. En, uh, het, ma het mag ook alleen maar voor een tijdelijke periode. Ja. En er is dan ook weer een speciale opleiding voor. En wij hebben dan twee uh, verzorgers die dus die opleiding gedaan hebben. En die dat dan ook uh, op verzoek... Maar het is nog niet een, een algemeen iets. Wat, uh, wat, uh, maar ook omdat het natuurlijk past pas mag... per 1 jaar afgelopen januari. Ja. Dus dat uh, is nog vrij recent natuurlijk. Nou las ik een uh, paar weken geleden dat... Uh, <coughs> Kijk, in het buitenland wordt heel veel dus bovengronds begraven... in die grote muren. Heel maar, mooi. Maar dat gebeurt dus meestal in landen waar heel veel rotsgrond ja. is. Dus daar kan je eigenlijk niet anders. Maar ik las dat het... Ook mogelijk gaat worden in Zandvoort. We hebben dus in oktober een open dag gehad op de begraafplaats. En daar was dus een firma die dus deze mogelijkheid ontwikkeld heeft. En er wordt dus in Zandvoort inderdaad naar gekeken. Of wat de mogelijkheden zijn. En er zijn dus ook best wel wat, wat mensen die daar dus eventueel interesse in hebben. En het is natuurlijk prachtig. Het is natuurlijk een prachtige begraafplaats wat we hebben. Ja. Ja, en als daar die mogelijkheid ook zou komen voor mensen die dat uh, die dat willen. Ja. Dat, uh ik, ik vind het wel bijzonder, want als je dus inderdaad in het buitenland door de straatjes van, van de huisjes loopt. Dat is heel apart, ja. Ik vind het heel mooi om ja, te zien. Ja, ja. Ja. Dat, uh, ook allemaal ja. met fotootjes ja. erop en zo. Ja. ja, nou dat zie je dus sowieso ook, op het moment ook wat meer hè, op de grafzerken. Dat, uh, dat er wat meer fotootjes opgezet worden. En, uh. is, dat nog, is dat nog aan voorschriften gebonden tegenwoordig? Uh, hoe nou, een grafsten eruit moet zien? Nou, niet hoe die eruit maar wel aan, aan maten. Maar niet zozeer van uh, ze, ze hebben plexiglas uh, ze, uh, ste, plexiglassterken ja. en. Een prachtige, wat hebben we, een prachtige een windsurfer die als overleden. Echt een heel uh, boord erachter. Ja, er staan prachtige dingen wat dat betreft op de begrafenis. Vroeger moest het echt, echt ja, een natuursteen moet, zijn. Hè? Ja, ja, ja, ja. Maar ja, door een glas en een metaal. En, en er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Dat dus is, dus dat er zijn geen restricties in het, het niet, materiaal? wat. Ge... Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja. En het wordt, ja. mooi, wordt vreselijk mooi onderhouden. Uh, juist als, als men een heel bijzonder uh, grafzerk heeft. Dan, uh, Zijn er dus, veel uh, nabestaanden die het ja, uh, graf komen ja, zoeken. Ja, heel veel uh, ja. Ja, mensen zowat die dagelijks komen, mensen die wekelijks komen. Die echt elke zondag met hun gietertje en hun harkje. Vind je dat je daarin als gastvrouw ook een taak hebt? Op, uh, nee, want dat, dat is echt van, de begraaf, echt van de gemeente, van de begraafplaats. Ja. Ja. Dat, uh, daar heb, ja. heb ik dus vast gastvrouw je verder helemaal geen... niets nee. mee te maken. Nee. Alhoewel, als, ik ben er, als er een overleden is, altijd van vier tot half vijf voor de bloemisten die, die de bloemen dan komen brengen. Mm -hmm. En uh, dan komt het dus regelmatig voor dat dus mensen die dus uh, de nabestaanden uh, even bij mij een kopje koffie komen drinken... Uh, yeah omdat ze dan toch het idee hebben eventjes nog een, een klein napraat, een beetje napraten, zeg maar. Ja. ja, want ik heb gelezen, er is momenteel ergens in Nederland een uitvaarthotel. Ja. Daar kunnen de mensen dus, de, de, de nabije familie, die kunnen dus in feite bij de overleden blijven. <coughs> en, maar merk jij nou dat mensen na een cont contrarianse bezoek moeite hebben om weg te gaan? Ja. Natuurlijk hebben ze er heel veel moeite mee. Ja. En het zou ideaal zijn als zij uh, een 24 uur openstelling. Dus dat mensen gewoon een sleutel zouden kunnen krijgen. Ja. Wat ze bij sommige uitvaartcentra hebben of hebben gehad. Uh, dat, uh, dat ze dus inderdaad daar kunnen blijven. Met hun eigen muziekje en een goelkastje en weet ik veel wat. Maar aan de andere kant. Uh, Zandvoort weet mij over het algemeen heel goed te vinden van car. We willen nu eventjes uh, naar de overledene toe. Oh, dus het kan informeel worden dat wel dan, dan, Ja, en, en men ja. weet ook... Al, meestal wel van dat ik er dus inderdaad... tussen vier en half vijf ben... en ja. dat de ja. nabestaande eventjes zo... dus ja. echt als... Uh, alleen ja. de, uh, de, de moeder of alleen de... Ja. dat ze eventjes ja. gewoon langskomen... en... Ja. Uh, Kijk, dat, dat is het voordeel van in een dorp zijn. Ja, precies, in een stad ja. is dat, ligt dat, dat toch weer even ja. anders. Ja. Ja. Ja. En uh, er zijn grote hoeveelheden overledenen. En ja, kunnen we, bij ons in de koeling kan, kan ik ook een heleboel overledenen hebben. Maar uh, het maximum dat ik gehad heb is vijf. En dat is dan ook meer dan genoeg, vind ik. Ja, ja, ja, ja. Ja. De, zeg, En uh, urnen, die kunnen in Zandvoort in een muur worden geplaatst. Ja, we he? hebben op de nieuwe en de oude begraafplaats een urnenmuur. Ja. En, en een strooiveld. En we hebben een dierenbegraafplaats. En een uh, kinderhofje. Ook een kinderhofje? Een kinderhofje. Ja. Het is gewoon een mooie begraafplaats. Een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. Wat allebei uh, mooi onderhouden wordt. En, uh, maar ook de mensen zelf die het graven goed onderhouden. Dat, en als dat niet gebeurt worden ze erop aangesproken. Ja, dat, uh, in uh, vijf huizen is een strooibos gecreëerd dan ja. kunnen de mensen dus een boom planten en, ja, en, en, en daaronder dus en de as, de de as, vanuit as. de as wordt het dan eigenlijk wordt, gaat Nieuwe, nieuw leven, nieuw leven. Ja. ja ik vind het een mooi idee maar ja. Ja. Ik, weet, ik weet het niet of dat nou zo enorm veel toevoegt aan dan kan je ook in je eigen tuin doen ja je mag tegenwoordig overal de as uitstrooien. Hè? Ja, maar in feite zou, moet je daar dan wel toch een toestemming voor, voor hebben. In zover van, je belt naar de gemeente, ik ga, uh, ik ga de as verstrooien. Uh, dan wordt er nooit nee gezegd. Hm. Maar uh, als, je, als je dus de, de as van je moeder uh, in de duinen wil uh, uitstrooien... waar ze altijd zo heerlijk aan bramen plukken was... Nou, niemand die daar dan uh, een kijk op heeft... Nee. Nee. Je moet alleen uitkijken met, uh, met waar je staat en de, de wind. Ja, ik moet de wind in de gaten houden, ja. <laughs> ja. Dat moet je in de gaten houden, ja, ja. inderdaad. Ja, ja zeg uh, Carlos, als jij erover praat, hè, dan, dan zie je heel, maak je heel veel ontroerende momenten eigenlijk ja. mee, hè. Ja. Dat, en, en ik zie hoe je... Ja, ook ergens weer van geniet dat je zoiets kan doen voor mensen. Nou, dat, dat, dat, daarom is het altijd zo gek om te zeggen... ik doe het met zo ja. veel, zoveel plezier dit ja. werk. Want ja. dat hoort niet... Ik zal ook nooit, nooit zeg, zeggen graag gedaan. Nee, nee, nee, nee. nee is, het is echt ja. van tot uw dienst, bij wijze van spreken. Ja. Want ja, graag gedaan klinkt in deze situatie ja. zo, zo, zo tegenstrijdig ja. eigenlijk. Is, is, er een, is er een moment wat, wat je altijd bij zal blijven als je, als je zo terugkijkt op die 17-jarige ervaring. tussen? Ja, er zijn zo, zoveel mooie, maar ook zoveel gekke momenten. Ja? Het... Nou, we gaan eerst voor een gekke. Ja, dan nou, vertel je eens een gek moment. Nou, maar... ik denk niet niets heel snel van, oh wat is die mevrouw of meneer lelijk. Nou, dat dacht ik dus op een gegeven moment, meneer heel... Heel donker, type met een enorme bril op zijn hoofd. en Oké. Okay. En toen kwam de echtgenote. Oh, wat is hij mooi. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> ja, en dan sta ik... En dan is het goed dat ik in mijn eentje sta. Yeah. Want dan moet ik wel heel erg omgriddeken. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. Dat, ja, dat is, dat is mooi, hè? Als je van mensen houdt, dan zijn ze mooi. Ja, nee, <laughs> ja, maar dat ja, is dan ook het ja. leuke. En, en ja. dat, hey, ik, ja. ik denk dat echt niet zo snel van, oh, het is die lelijk. Nee, dat, nee. Maar juist omdat ik dat op dat moment Zo expliciet dacht, dacht, was het wel heel... Was dat heel ja, eigenlijk, eigenlijk, ja. ja. <laughs> zeker wel. En het meest ontroerend als je zo terugkijkt, zijn de dingen, ja. momenten die je... Kindjes, hè? Ja, ja. ja. Twee, een, een tweeling die dus... Uh, te vroeg geboren zijn en overleden zijn. En in een, in een mandje, in, in zo'n korfje, bij mij in de koeling staan. En die moet ik dan, dan komen de ouders en de grootouders. En ik had het klebber dat ik dat mandje uit die koeling moest ha halen. Want je zal dit laten vallen, want het is zo helemaal... Yeah. En dan in mijn eentje dat mandje open doen. Yeah, yeah. Van mm. voor het eerst zelf ook zien... Yeah. hoe die twee hele complete kleine wurmpjes daar, yeah. daar liggen. Ja, nou ja, dan gaan de, de traanklieren doen het dan erg goed. Yeah, yeah. Dat, dat, is, dat is verschrikkelijk gewoon. En yeah. dat, dat, dat blijft je ook altijd blij. Dat, yeah. dat zijn van die extreme nare dingen. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Dat, yeah. Eigenlijk heb ik dan ook zoiets van... Had het bij je gehouden, niet naar het uitvaartcentrum gebracht. Nee? Ja. Dat, uh... Ja, maar soms kan het niet anders. Nee, dat, uh, ik bedoel, uh, er liep nog een klein, een klein mensenkindje hmm. van een jaar of twee, drie. En dat wordt dan in huis te moeilijk om dat allemaal. Uh... Ja. Oh, hè, dat, om dat een beetje te schipperen, dat het allemaal, allemaal goed komt. Dus, maar, ja. dat, maar dat is. Dan, ja. ja, dat bak je, bak je sowieso aan. Ja. Het huh? ja. is verschrikkelijk, ja, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Carla, hoe lang ga je dit werk nog doen? Tot de rolator. Totdat je het niet meer goed kan lopen, bedoel je nou? Ja, zoiets. Ja. Ik word volgende week 65 en ik hoef gelukkig niet weg. Oh. Daar was dus je iets bang voor, hè? Nee, nee, nee, nee, ze zijn veel te blij met me. Ja, kom op. Zeg. Ja, ik bedoel inderdaad, ik run mijn eigen doco. En ze geven door hoe en wat en wie er komt. En uh, dan hoeven ze verder uh, op de parklaan niks meer te denken. Dan gaat het gewoon goed. Mm. Dus dan de, wat dat betreft zijn ze inderdaad heel blij met me. <laughs> Het klinkt, klinkt heel... Uh... Ja. Maar, uh, en, vindt, en ik vind het zelf veel te fijn om te doen. Ja, mijn man dat... die geeft nog rijles, dus wat moeten we daar achter die graden? Ja, daarom. En, en, dat, altijd en je kunt nog heel veel goed werk zo ja, doen. Ja, ik deze vind deze het veel te, veel te mooi. om veel veel te betekenen. En, uh, ja, zeker weten. Ja, heel mooi. Ja. ja. Hartstikke goed. Ja. Heb je nog een vraag, Tom? Wil jij nog wat kwijt? Wat wil ik kwijt? Nee, eigenlijk niet zozeer. Ik denk dat ik aardig rondgerebbeld heb. Ik ben eigenlijk <laughs> nog wel benieuwd, als ik nog een vraag moet stellen. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, jij, jij bent eigenlijk er zo ingerold, hè? Ja, zonder ik, iets. Vind je, zouden mensen hiervoor opgeleid moeten worden? Nee, vind je dat, nee. Dat niet? nee. zeker niet. Nee? Dat doe je, dat, dat, je, er, je ervaart pas wel als je het doet, ja. of je dit kunt doen. Dat, dat, dat, we hebben dus ook in Haarlem diverse mensen gehad die ook gastvrouw wilden worden en eh, dat met veel enthousiasme daar met veel enthousiasme aan begonnen, maar toch na een, twee, drie weken, nee, toch maar niet. Het kwam ze te dichtbij of hoe dan ook. Het eh, ja. Kijk, en het is ook, in haar roepen ze dan inderdaad: oh, die mevrouw ken ik. Of de, hè, er komt, een, iemand, komt familie binnen, oh, die ken ik. En dan lopen ze helemaal opeens op hun teentjes. Terwijl bij bij 80% is wat ik ken: mm -hmm. dan wel de nabestaande, dan wel uh, de overledene. Alleen dan is het van: dan krijg ik een naam door en dan denk ik: van... oh, wie is dat? En dan zie ik de overledene in de kist leggen: oh ja. En dan komt de familie binnen. Denk ik van hé, hoort dat? Ben je dat? Hoe kan dat nou? Dan ken je de mensen wel van gezicht, maar ja. niet van naam. En ja. dan is de combinatie soms. Heel... Maar, maar wat is nou, wat is nou dat, dan de kern daarin? Dat jij daar goed mee om kan gaan. En zo iemand na twee of na een tijd denkt van. Ja, misschien is toch het... heel veel interesse in mensen hebben, denk ik. Ik, ik, bedoel, ik, ik heb vroeger uh, in een winkel, heel vroeger in een winkel gegetaan. Daarna ben ik uh, de reclamewereld ingegaan en uh, toen huismoeder met kindje gespeeld. En toen achter de receptie bij de rijschool. Dus ja, het is van alles wat geweest, maar ja, ja. dit is, dat zeg ik, ik wou dat ik er twintig jaar eerder uh, ja. oh. mee, mee in aanraking ja. gekomen was. Geweldig, ja het boft met jou daar. Hè? <laughs> ja, ja. Ik, ik boft met mijn wereldje. <laughs> Zeker, ik vind ja. het helemaal mooi. Ja. Ja. Ik heb toch nog een vraag. Uh, er bestaat een soort hitparade van muziek die, die gedraaid wordt. Hè? Ja. Zit daar ook veel verandering in? Ja, want mensen kiezen echt nu voor, de, voor het de meeste eigenlijk wel van... Dit vond degene die overleden is een topnummer. En of dat nou hardrock is... of dansmuziek... of accordeon... Het is van alles wat onderhand sta je in... Ja, ja, ja, inderdaad, alles, ja, alles. Onderhand sta je echt in de aula van de begraaflaat... sta je te, te, te dreunen. Te <laughs> Ja, echt. Ja, en dat, ik vind dat toch eigenlijk wel heel mooi... dat, dat mensen daar zo echt heerlijk over nadenken... van mm. dit hoort bij hem of ja, haar... Ja. Ik vind dat een mooi, ja. mooi gegeven. Ja, dat vind ik ook wel, ja. het, uh, het niet meer van het, ja, het moet Mieke zijn en weet ik veel wat. Plechtstatige ja. muziek. Ja, maar dat ja. is dus het, het mooie dat dat zo veranderd is. Ja. Dat mensen echt zelf inspraak kunnen Eigen invulling hebben. kunnen geven ja. aan het afscheid, ja. ja. ja.